4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Griekse premier Samaras is verbijsterd over het onvermogen... van de Europese ministers van Financiën... om het eens te worden over een nieuwe lening voor Griekenland. De ministers gingen vannacht na een vergadering van 12 uur... zonder resultaat uit elkaar. Maandag staat het onderwerp opnieuw op de agenda. Bondskanselier Merkel zei vandaag in de Bondsdag... dat het nog lang niet zeker is of de eurolanden het dan wel eens worden. Samaras zei dat de Grieken hebben gedaan wat ze moesten doen... om in aanmerking te komen voor een nieuwe lening... en dat Europa en het IMF nu woord moeten houden. Volgens de premier staat de toekomst van Griekenland op het spel... maar ook de stabiliteit in de eurozone. Een man van 29 uit Veldhoven moet een half jaar de cel in... omdat hij twee agenten in mei heeft bedreigd... met een omgebouwde Wii-controller. Ook moet hij de agenten een schadevergoeding betalen van 3000 euro. De man had de controller van de spelcomputer zo aangepast dat hij niet te onderscheiden was van een geweer van een sluipschutter met een laserstraal, vertelt de persrichter. Daarmee is hij in de richting van de politieauto gelopen en onder dat lopen heeft hij het geweer gericht op de auto en op de mensen die daarin zaten. En van onder dat geweer kwam een, een rode laserstraal en met die laserstraal heeft hij beurtelings de, de verbalisanten op hun, op hun borst geschenen. En met name van die, uh, van die laserstraal, dat puntje van die laserstraal... daar zijn ze enorm van geschrokken. En de agenten losten daarom een waarschuwingsschot. De Haarlemse privékliniek Laser Surgery... is op last van de inspectie voor de gezondheidszorg opnieuw gesloten. Volgens de inspectie lopen de veiligheid en gezondheid van patiënten acuut gevaar. In augustus werd Laser Surgery ook al gesloten. Er was geen noodmedicatie aanwezig voor als een behandeling fout gaat. En de hygiëneregels werden amper nageleefd. En september mocht de kliniek na een aantal verbeteringen weer open. Maar bij een onaangekondigde controle is gebleken dat laser surgery opnieuw niet aan de eisen voldoet. Negen Afrikaanse landen willen dat een internationale troepenmacht... een eind maakt aan de opmars van de rebellen in Congo. De landen denken aan een VN-troepenmacht... of een vredesmacht van de Afrikaanse Unie. Ze hebben andere Afrikaanse landen gevraagd troepen beschikbaar te stellen. Onder meer Burundi, Rwanda en Congo zelf doen de oproep... op het moment dat de Congolese rebellen aan een opmars bezig zijn. De opstandelingen hebben vandaag laten weten... Bukavu en Kinshasa te willen herveroveren. En gisteren namen ze de oost-Congolese stad Goma in. De VN-Vredesmacht in Goma deed niets... uit angst dat er zware gevechten zouden uitbreken in de stad. Tienduizenden Congolezen zijn voor het geweld op de vlucht geslagen. Het weer vanavond is het bewolkt en valt er af en toe regen. In de kustgebieden trekt de wind flink aan en is er kans op zware windstoten. Vannacht wordt het geleidelijk droog. Morgen dan, overdag, zonnige periode en droog. Het wordt dan een graad of negen. ANWB-verkeersinformatie. Sommige dagelijkse files zijn wat langer dan gebruikelijk op woensdag. Dat heeft te maken met de regen. Files die opvallen staan op de A9. Amstelveen richting Alkmaar voor knop het velsen 5 kilometer. Er staat een auto stil. De rechte rijstrook is daardoor dicht. Bij Rotterdam is het wat drukker op de a 15 Europort richting Rotterdam. Voor knop het vaanplein staat 5 kilometer. En bij Spijkenisse 6 kilometer. Waar blijven ze nou? Misschien kunnen ze het niet vinden, Hans. Niet vinden! Het zijn verhuizers! Schaad? Toch wel de erkende? Zorgeloos verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizers. Wat kost een erkende verhuizer.nl? Vraagt u zich wel eens af waarom uw bank het u nooit laat weten wanneer u rood staat? Wij ook. Knap stuurt u direct een alert en zuivert, als u dat wilt, uw roodstand automatisch aan vanaf uw spaarrekening. Waarom?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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. En wij gaan contact leggen... Dat contact is er al met Straatsburg, het Europese parlement daar voor ons Euroforum. Vandaag bemand door twee Europarlementariërs, een Vlaming en een Nederlander. De Nederlander Hans van Balen van de liberale fractie en de Vlaming Bart Staes en die is van de Groenen. En natuurlijk zit daar aan het hoofd van de tafel onze eigen Fred Stroobans. Hij is onze man in Europa. Fred, er is veel te bespreken. Laten we even beginnen met, hoe kan het ook anders, Griekenland. En wel met een, ja. het sombere bericht... Dat, het akkoord, dat er geen akkoord is gesloten afgelopen nacht. Dat de ministers nee. en het IMF er niet uitgekomen zijn. Dat er dus helemaal niets besloten is nog over opnieuw uh, een nieuwe tranche geld geven aan Griekenland. En Griekenland zelf is verbijsterd en begint ontzettend te knijpen. Ja, precies. Maar we hadden het er gisteren al over. De ministers van Financiën van de Eurozone... onder leiding van meneer Juncker... dus de Luxemburgse premier... die hebben zoiets van... nou ja, kijk, Griekenland heeft zijn best gedaan. Ze hebben recht op dat geld, hè? Want het gaat toch over een bedrag van meer dan 30 miljard... extra noodhulp. Die 30 miljard zou er eigenlijk toch minimaal begin december moeten zijn. Maar dat lukt dus blijkbaar nu niet. En misschien later ook ook niet, hoorden we in het nieuws, van mevrouw uh, Merkel in uh, Berlijn. Uh, wat is er aan de hand? Nou, zij noemen het technische problemen, maar uiteindelijk gaat het nog steeds over die ruzie tussen het IMF en de Europese Unie. Het IMF wil een schuldherschikking, dus een schuldvermindering voor Griekenland. En wie moet dat ophoesten? De lidstaten. En die willen dat niet. En nu gaan ze op zoek naar hele ingewikkelde technische trucjes om daar toch een mouw aan te passen. En dat kan dan weer lang duren. Ja, Hans van Balen van de VVD. Uh, mevrouw Lagarde van het IMF die zegt de hele tijd dat ze heel erg optimistisch is. Heeft u, heeft u nou enig idee waar ze dat op baseert? Uh, ik denk dat ze eigenlijk af wil van haar verplichtingen. En dat ze hoopt dat de Europese Unie die overneemt. Want er is geen reden om optimistisch te zijn. Griekenland voldoet niet aan de voorwaarden. Ook niet uh, is het zo dat Griekenland verstandig snijdt... In de kosten. Ze hebben het midden- en kleinbedrijf kapot gemaakt. En voor de rest hebben ze het begrotingsproces niet onder controle. Dus Griekenland eh, presteert onvoldoende. En dat betekent niet dat wij steeds moeten bijpassen. Bart Staes van de, van de Groenen. Bent u dat eens met Hans van Balen? Gerrit, ik laat een stukje waarin volgens ons Frankrijk in elk geval. langzaam maar zeker een soort enorme bewondering voor Griekenland begint te krijgen. Ze zeggen ze doen daar zoveel en zo goed hun best. laten we nou niet te streng zijn. Nou, dat stukje heb ik niet gelezen, maar uh, ik denk wel dat er uh, met vuur gespeeld wordt. Wie in Griekenland is geweest de jongste tijd, wie met uh, Griekse... ...autoriteiten heeft gepraat, die weet dat de toestand daar verschrikkelijk erg is. En dat uh, uh, ook de, de sociale onrust bij mensen uh, van een, een ongekend allooi is. En, en ja, we, we, kunnen, we kunnen heel veel doen en, en mensen doen inspanningen. Meneer Van Balen die zegt wel, uh, niet alle besparingen zijn verstandig en misschien zou het beter kunnen. Maar we kunnen toch ook niet ontkennen dat de Grieken en dat de Griekse overheid in vergelijking met, uh, met vroeger toch wel best wat uh, behoorlijke inspanningen spanningen doet en in elk geval uh, veel meer op de juiste weg is dan uh, een aantal jaar geleden. En dat zien die uh, Griekse burgers, uh, die zien daar de, de voordelen niet van in en dan zien ze die, die ministers in Brussel of elders uh, bakkeleien en dan, uh, ja, dan denk ik dat we echt met vuur spelen en dat er, uh, dat er een, een grote uitbarsting is zal komen. Hans van Balen met vuur spelen, sociaal uh, uh, ontploffing, om het maar even in mijn eigen woorden te zeggen. Dat kan de EU nou, toch ook niet voor zijn verantwoording nemen? Dat zullen we geen van allen willen. Wij willen natuurlijk niet dat Griekenland naar een niveau van een derde wereldland afzakt. Uh, in de Griekse ziekenhuizen zijn geen kankermedicamenten meer te krijgen. Uh -huh. Dat is ernstig. Alleen het kan ook niet zo zijn dat voor elk probleem de andere lidstaten opdraaien. Je kunt niet permanent Griekenland aan een infuus uh -huh. hebben. Of Griekenland blijft bij de muntunie, dus houdt de euro... dan zullen ze verder moeten bezuinigen, ook volgens het tijdpad. Hè? Ze hebben nu weer twee jaar extra gekregen. Of Griekenland besluit, en dat ligt technisch misschien moeilijk... maar dat moet maar kunnen, uit de eurozone te treden... dan zullen we ze moeten helpen daarbij... Uh, maar we moeten een keus gaan maken. Dit kan niet blijvend zo doorgaan. Fred, uh, ja, uh, op... jullie, zitten, Fred ja. jullie zitten daar in het uh, ja. uh, uh, parlementsgebouw in Straatsburg. Horen wij ook op de achtergrond. Is dit dat uh, tot nu toe niet willen lukken van een akkoord over verdere steun aan Griekenland... wat de wandelgangen daar bezighoudt? Of spelen er hele andere dingen waar we helemaal geen idee van hebben? Nee, in de wandelgangen zal het wel spelen. Maar het parlement is druk bezig met de eigen begrotingen van de Europese Unie. En niet, het minst, en niet het minst natuurlijk de meerjarenbegroting. Die ter discussie komt in Brussel met de staats- en regeringsleiders en de heer Van Rompuy. Eh, overmorgen, donderdag, in de Tweede Kamer in Nederland wordt daar nu ook een debat over gevoerd. En vanochtend hier in het Europees parlement werd daar ook een debat over gevoerd. Maar het was een beetje jammer dat de heer Van Rompuy eh, die dus, eh, zeg maar, die discussie gaat leiden met de regeringsleiders die er niet was. Want uh, laat ons wel wezen, daar is een groot probleem. Uh, de kans is groot dat uh, bijvoorbeeld Engeland daar met een veto gaat dreigen. Van Rompuy uh, wil de lidstaten tegemoet komen, want die, die willen korten op het triljoen dat, uh, dus duizend miljard voor zeven jaar, dat de heer Barroso heeft voorgesteld. Uh, van Rompuy wil daar met 80 miljard op uh, gaan korten. Het Europese parlement gaat daar niet mee akkoord. Maar op het einde van de rit, als daar toch een conflict uh, uitrolt, dan kan ook het Europese parlement dit gaan vetoen. Dus mm. je ziet, makkelijk is het niet. Nee, meneer Van Balen, uh, uh, u bent het Nederlands parlementariër... maar u ziet het Europese parlement. Het Europese parlement heeft het standpunt wat Fred zo pas zei... waarin het debat is mm. nu al uitgesproken in Nederland... dat de meerderheid van de Kamer wil dat het kabinet vasthoudt aan een verlaging van de Europese begroting. Hoe, uh, vindt u dat verstandig? Waar, hoe staat u daarin? Ik sta er zelf in dat ik vind als lidstaten moeten bezuinigen... er is een grote economische crisis... daar kun je niet zeggen, dan moet de Unie maar meer gaan uitgeven. De laatste, laten we zeggen, de laatste ideeën waren steeds, ook in de Tweede Kamer... laat die begroting, zowel die van 2013 als de meerjaarbegroting, alleen stijgen met het inflatiepercentage. Corrigeer dus naar inflatie. En dat vind ik al heel redelijk, want er wordt dus helemaal niet gekort... Nee, maar nu het gekke is dat uh, premier Rutte, partijgenoot van u... Heeft pas, uh, is zo pas aan zijn antwoord begonnen. En hij zegt, die verlaging van, die, uh, van een bijdrage... want wij moeten ook onze bijdrage willen, we gaan verlagen dus, hè. Ja, dat, dat lukt je niet in één top, dat gaan jaren overeen. Dus hij is enorm tijd aan het kopen. Vindt u dat verstandig om het op zo'n manier te doen? Kijk, uh, we moeten er allemaal uitkomen. We is in feite dus uh, de raad, waar de lidstaten in zitten, en het parlement. En dat kost tijd. We weten allemaal, als men er niet uitkomt, dan grijp je terug op de laatste begroting. En dan mag je dat per maand mag je 1 twaalfde van die laatste begroting gaan uitgeven. is voor Nederland ook niet prettig, want daar zit dat miljard korting op de afdrachten niet in. Uh, Bart Staes van de Vlaamse Groene. Uh, Barroso heeft een houdt een vurig pleidooi voor uh, niet die korting waarvan Van Rompuy voor staat. En Barroso zegt ook, ja, het gaat helemaal niet om geld voor Straatsburg of Brussel. Het is geld van de lidstaten voor de lidstaten. Kom op jongens, we moeten investeren. Wat vindt u? Ik ben het met hem eens. Uh, maar eerst en vooral moeten we de context toch eventjes goed uh, omschrijven. We zijn op dit ogenblik aan het discussiëren... of. Uh, Ofwel 1% van het bruto nationaal product van de 27 lidstaten gaan uitgeven of 1,05%. Dat, dat is de orde van grootte. Ja. Er wordt gezegd dat de begrotingen van de lidstaten daar, daar wordt op wordt gekort, er wordt bespaard. De cijfers die ik vanmorgen in het debat heb gehoord zijn dat van de 27 lidstaten dat 22 begrotingen... ...daarvan stijgen en waar niet bespaard wordt. Slechts twee lidstaten hebben een begroting... ...die trager stijgt dan de Europese begroting. Dus dat is de realiteit. En hmm. ik denk dat hier... ...een, een, een ideologisch debat uh, wordt gevoerd... ...tussen diegenen die zeggen... ...wij geloven in Europa... ...wij willen een Europa dat vooruit gaat. ...wij denken dat Europa kansen biedt... ...dat door samen te werken... ...tussen de 27... ...dat wij zaken kunnen verwezenlijken... ...op een niveau, op een schaal... ...die heel wat voordelen biedt... ...en anderen die niet meer in het Europese project geloven. Die het een beetje op hun eigen willen doen. Die ook op heel korte termijn uh, denken. En uh, die dus uh, eigenlijk, ik zou zeggen ja, een beetje een mentaliteit hebben... van kruideniers, van tapijthandelaren. En, uh, mensen, dat is de discussie. Meneer Staes, zou je die niet beter mm -hmm. kwijt dan rijk zijn? Om kort gezegd, zou je niet tegen Engeland moeten zeggen dag... Ik, uh, ieder, iedere lidstaat staat het vrij. Uh, en dat kan nu ook sinds het verdrag van Lissabon om, om uit de Unie te stappen. Ik, uh, ik heb daar echt geen probleem mee. Als een meerderheid beslist van niet meer aan het project te doen, uh, dan, dan doen ze dat maar. Maar ik denk dat die, uh, dat die landen die dat gaan beslissen, een foute beslissing nemen. Ze zullen zich plaatsen in een, in een kooitje. Ze zullen zich uh, vrij voelen. Maar ze zullen in werkelijkheid op het wereldtoneel en binnen uh, het Europese geheel eigenlijk niks betekenen. Nee. Ik denk dat de grote crisissen waar we voor staan, alleen door een groep van landen kan worden aangepakt en niet door individuele landen. Vlaanderen is daar te klein voor, België is daar te klein voor... Nederland is daar te klein voor en zelfs Duitsland is daar te klein ja, voor. Meneer Van Baal, het gaat dus eigenlijk percentueel gezien om hele geringe bedragen. Daarbij bent u enorm achteruit aan boeren om hier tegen te zijn tegen deze begroting. Dat is wat meneer Staes zegt. U kent de feiten toch ook? Hij heeft er toch gelijk in? Kijk, hoe zie je nou de Europese Unie? Uh, als je kijkt naar de landen, de lidstaten, die hebben een begroting. Daar zit vervoer in, sociale zekerheid, volksgezondheid, defensie, politie en noem maar op. Dat is logisch, want dat zijn de basisstaken die de landen uh, hebben. Uh, de Europese Unie doet eigenlijk wat die landen niet zelf kunnen, of wat de Europese Unie goedkoper zou kunnen. Hè? Dus aanvullend. Uh, als liberaal zeg ik vooral: Europa is van de vier vrijheden. Dus makkelijker verkeer tussen de lidstaten. En dan hoef je niet al die overdrachtsuitgaven te hebben. Hè? Want er uh, wordt toch heel veel, kijk naar landbouw, maar kijk ook naar uh, de cohesiefondsen. Dus dat je dus uh, bijvoorbeeld die armere lidstaten steunt in infrastructuur. Ik vind dat dat best mag, maar daar mag ook wel wat van af. Ik vind dat de Europese begroting, die moet dus door de stofkam gehaald worden. Daar moet de stofkam mee. Meneer maar Balen, uh, ja, mag gaat ik daarop reageren? Ja, nog één keer meneer Staes. Ja. Ja? Uh, meneer Van Baar, ik vind dat u een merkwaardig verhaal houdt. Ik heb, uh, ik heb het debat vanmorgen in, in de plenaire, in de, in, de, uh, in de zittingszaal, heel naandachtig gevolgd. En de vierde spreker in het debat was uh, de heer uh, Verhofstadt. Uh, Vlaamse liberaal, uw fractieleider. Die een totaal ander verhaal houdt dan u. En die uh, uh, een verhaal houdt in de zin van, kijk, wij moeten Europa samen maken. Wij gaan zelfs, als er een slecht compromis komt uit uh, de top van 27 staatshoofden en regeringsleiders, wij gaan dat als liberalen tegenhouden. Terwijl u hier als een Nederlandse liberaal een totaal ander verhaal uh, vertelt en waarbij ik soms het gevoel heb dat u de woordvoerder bent van de PVV van meneer Wilders. Meneer van nou, dat is heel vreemd. Want ik heb me in het Europees Parlement altijd afgezet tegen de PVV. Onder andere tegen het Polenmeldpunt. Dus met de PVV heb ik niks van doen. Ik heb alleen wel van doen met die mensen die zeggen... Europa kan niet alles, moet ook niet alles. Dan krijg je overstretch dan wordt het te groot. Eh, Verhofstadt acht ik zeer. Het is mijn fractievoorzitter. Maar ik ben het niet altijd met hem eens. Ook niet eh, het boekje wat hij met Koon Bendit, de leider van de Groenen, heeft geschreven. Dat betekent op elk terrein meer Europa. Daar ben ik het niet mee eens. Dat is niet goed voor de Unie. Dan valt de Unie uit één en dat wil ik juist niet. Ik wil dat zijn... graag de Unie houden zoals die is, inclusief ook Groot-Brittannië. Twee verschillende standpunten, toch in één Europa. Fred, nog eventjes. Dit was de miljardenbegroting, ja. maar er is nog een klein probleempje. Dat is namelijk gewoon de lopende begroting. Er is een ontzettend ja. gat van enige miljarden. En, maar, 9 miljard, bijna. Ja, en dat leidt natuurlijk toch ook tot het bepaalde dingen niet meer kunnen doen. Nou ja, een, een van de slachtoffers uh, van uh, dat gat, dat zijn uh, de Erasmus-studenten. Dat is een uitwisselingsproject van studenten die over de grens in Europa, als er nog grenzen zijn, maar die zijn er nog, uh, willen gaan uh, studeren. Kijk, is het ook weer een, een mooi voorbeeld uh, van het conflict tussen lidstaten en Europa. Uh, elk jaar uh, letten de lidstaat heel erg op de centen. Ze gaan. Ook uh, de begrotingen per jaar uh, gaan ze heel krap begroten. Uh, dat is ook in 2012 uh, gebeurd. Maar tegelijkertijd trekken die lidstaten geld uit de Europese pot. Mm -hmm. En wat blijkt nu dit jaar, dat ze dus meer Europese subsidies geclaimd hebben... dan dat ze zelf begroot hebben. Okay. En dan krijg je natuurlijk Fred, een gat. Zo is dat. Het is een mooi moment om even te gaan luisteren... naar uh, deel 2 van onze serie De Eurovisie van Abdou Bouzarda. Europa Europa heeft een groot tekort. Een gat van een paar miljard euro, maar liefst. En nu kan de Europese Commissie lopende projecten niet meer betalen. En dus moeten wij van Europa nog even snel die paar miljard euro overmaken. Ja, dag, ik pik dit niet landen en ga op onderzoek uit. De onderste steen moet naar boven. Ik ga die geldverslinders ontmaskeren. Ja, ik ben... Lisa van Weert. Ik ben 22 jaar en ik studeer biofarmaceutische wetenschappen in Leiden. Lisa behoort tot een grote groep schuldigen. Studenten die gebruik maken van Europese subsidies om in het buitenland te gaan studeren. Voor hen dreigt nu een tekort. Ik zal me proberen niet te laten afleiden door de onschuldige stem van Lisa. Maar wat doet ze toch met ons geld in het buitenland? Denemarken is wel echt een duur land. Dus ik heb, uh, ik heb het geld wel echt nodig om, uh, om ook bijvoorbeeld in elkaar maar al. Uh, kunnen betalen, want die is waarschijnlijk wel 200 euro duurder dan hier in Leiden. Brussel wil dat Europese studenten elkaar opzoeken en buitenlandse ervaring opdoen. De Belgische Chloé Jacobs verblijft nu met behulp van een Erasmusbeurs in Zweden. En haar vraag ik over haar mede-Europeanen in de collegebanken. Duitsers bijvoorbeeld, um, als zij um, een A krijgen, zijn zij dolgelukkig. Met een B of een C zijn zij, zijn zij minder gelukkig. Met Spaanse, die, um, daar heb ik al ervaring mee gehad, dat die Vrij vaak dingen ook laat um, organiseren. Um, vaak uh, tegen de deadline aan dat die, dat die dan echt goed beginnen door te werken. Interessant, maar is het echt nodig allemaal? Ik vraag het aan Lisa, de Nederlandse studenten. Nou, ik wil gaan promoveren waarschijnlijk. En ik denk uh, dat als je in het buitenland hebt, uh, onderzoek hebt gedaan... Dat, het echt wel, dat je wel een streepje voor hebt. Dus als ik straks daar een baan in wil gaan zoeken... dat ik wel daar echt uh, een voordeel, voordeel uh, mee kan doen. Ik begin het te begrijpen. Louis en Lisa bedoelen het niet zo kwaad. Ik ben dan toch benieuwd hoe Nederlandse studenten zijn in het buitenland. Wat valt Belgen bijvoorbeeld op aan Nederlandse studenten in de college? Uh, ze, ze vallen erg op omdat ze gemiddeld meer vragen stellen dan de uh, gemiddelde uh, Vla uh, Vlaamse student. Dat was de Antwerpse student Jonas Gallens. Maar hoe zit het nou? Kan de EU niet gewoon geld reserveren voor lopende projecten? Nou, dat is een hele duidelijke slotvraag van Abdou Bouzerda, Fred, lijkt me, die je even kort voor kan leggen aan uh, de beide Europarlementariërs Hans van Balen en Bart Staes. Hans van Dam, nou, Ze hebben meegeluisterd. Prima, hebben meegeluisterd. Hans van nou, De, de kernachtige Kijk, vraag, kernachtige de antwoord. Van, de manier van begroten is niet goed. Zeker niet met een zevenjaarsbegroting... die je dan opsplitst in, in zeven uh, begrotingen van één jaar. Je zou dus uh, ook meer met uh, fondsen kunnen werken. Bijvoorbeeld een structuurfonds uh, voor infrastructuur. Uh, en ik zou het heel erg jammer vinden... als de Erasmus-beurzen uh, niet meer kunnen worden uitgereikt... want het is goed. Maar... De Raad zegt, laten we kijken naar de begroting 2012. Daar zit die 9 miljard eh, overschrijding in. En naar de begroting 2013. Dus ik heb het idee dat de Raad dat een beetje wil middelen. Nou, dat lijkt mij een goed idee. Nou, ja, Bart Staes op de vraag ja, van, van Abdo. Maar we zitten natuurlijk direct in de, in, in de discussie over... Uh, we vinden Erasmus-projecten goed. We vinden het goed dat studenten in het buitenland gaan studeren. We moeten daar geld voor voorzien. Er is geld voor voorzien. Uh, blijkbaar is er slecht begroot. Omdat uh, de staatshoofden of de ministers van Financiën op de knip zaten vorig jaar tijdens de besprekingen. En, en we doen die oefening nu opnieuw over voor zeven jaar. Oké, okay, we kunnen daarover discussiëren. Is dat wel goed om met die meerjarenbegrotingen te werken? Mm -hmm. Maar ook daar vindt het debat nu plaats bij de 27 staatshoofden en regeringsleiders. Morgen en overmorgen. We gaan besparen. En ik, geef, ik ben er quasi zeker van dat er dus ook op het, uh, het instrument Erasmusbeurzen zal moeten bespaard worden. En, en, en dus zit je in een tegenstelling tot wat je aan de ene kant van Europa verwacht. Je hebt verwachtingen. Je wil dat er geïnvesteerd wordt op onderzoek en ontwikkeling. Uh, waarschijnlijk zal daar ook 12% op, uh, op bespaard worden. Je wil dat studenten gaan buitenland studeren. Je wil iets doen tegen de jeugdwerkloosheid. En dan uh, wil je er uh, geen, geen geld voor ja, kijk, koken kost geld. Je kan geen omelet, uh, kan zonder omelet maken zonder de eieren te breken. Precies. En dat is ja. de discussie waar het, we het over hebben. En ik wil... Ik wil lekker eten, ik wil een lekker Europa, ja. ik wil een Europa dat voor iets staat. Nou, en één ding is zeker, jullie moeten eruit komen, dus jullie zullen eruit komen. Terwijl er bij jullie uh, gesteggeld wordt over die begrotingen, is er natuurlijk in Gaza wel iets anders aan de hand, afschuwelijk geweld, enzovoort, enzovoort. Maar nu is er iets waar jullie toch uh, een mening over moeten hebben. Jullie als Europese parlement, de premier Erdogan van uh, Turkije, die, die uh, beschuldigt het Westen, Ervan medeplichtig te zijn aan etnische uitroeiing in Gaza. Nou, uh, meneer wat Van Balen, dat is. Zo... een schande, een schandelijke opmerking. Uh, ik betreur het geweld in Gaza ook. Net zoals ik het verwerp dat vanuit Gaza raketten op Israël worden afgevoerd. En er moet dus een bestand komen. Uh, zo snel mogelijk. Daar ben ik het mee eens. Maar wat Erdogan nu roept uh, over uh, de verantwoordelijkheid voor de uitroeiing in Gaza, daar is geen sprake van. Dit soort uitspraken zorgt juist dat er geen oplossing komt. Nee, en is het dan niet vreemd om in die situatie uh, ja, positief als Kamer uit te spreken... voor het leveren van peterraketten ra aan Turkije om zich te beschermen tegen Syrië? Nou ja, kijk, de Tweede Kamer, we hebben het nu over de Nederlandse politiek. Ja. Uh, wil uh, Turkije best helpen, want dat is dan de zaak in Syrië. Hè. Syrië is aan het ontploffen. Heel veel vluchtelingen gaan naar Turkije. Turkije wil voorkomen dat er op Turks grondgebied geschoten wordt. Nou, daar zijn die patriot-installaties uh, voor mogelijk. Uh, dat staat weer helemaal los van Gaza. En wat Erdogan doet, is door zo hard te roepen hij uh, de positie van Turkije, dat is niet goed. Want we hebben Turkije ook nodig om vrede in Syrië te bewerkstelligen. Dus ik bepleit, van de... laat iedereen zich een beetje inhouden. Bart Staes van de Vlaamse Groenen, was u verbuisd over die enorme harde toon... die Turkije nu aanslaat richting het Westen, richting Europa dus ook? Richting de Europese Unie? Ja. Eerlijk gezegd wel. Um, maar uh, we hebben natuurlijk wel boter op het hoofd. Ik denk dat er geen sprake is van een Europees buitenlands beleid. Dat bestaat eigenlijk niet. Het Europees buitenlands beleid is nog altijd intergovernementeel. Samenwerking tussen de 27 ministers van Buitenlandse Zaken. Dat is geen eenheidsbeleid. Dat is een beleid waar de groten en diegenen die, uh, die het, uh, het, het, het luidst roepen uh, het meest proberen binnen te halen. En wat betreft Gaza en het Palestijnse. Israëlische vraagstuk. Is het toch zo dat uh, Europa schromelijk tekort schiet? Er worden daar ook door de Israëlische staat, en eerst en vooral, ik ben het eens met, met uh, de heer Van Balen, uh, alle geweld moet gestopt worden. Beide partijen mm -hmm. hebben boter op het hoofd. Dus uh, daar, wat dat betreft uh, kan ik dat makkelijk nee, zeggen. Maar, dat maar, wat maar langs, de kant, langs de andere ja. kant zijn er internationale afspraken. Is er het recht op inderdaad op het bestaan van de Israëlische staat, maar ook op het recht van het Palestijnse staat? En wat doen wij bijvoorbeeld om, uh, om de leefbaarheid van Gaza te om de leefbaarheid van uh, Palestijnen in de westelijke Jordaan over te vrijwaren. Wij doen daar als Europa bitter weinig voor. Ja. En dat zorgt natuurlijk voor een basis van het conflict... Ja, dat, dat, en voor dat, uh, heel veel, uh, dat de verdeeldheid voor heel van veel Europa, ontevredenheid. Dat de verdeeldheid van Europa ervoor zorgt dat we wat onmachtig zijn... om daar wat aan te doen, dat is één ding. Maar dat wij medeplichtig zijn aan uitroeiing, uh, etnische uitroeiing... Dat is, is natuurlijk dus wel ja. iets anders. Moet daar niet een krachtig uh, geluid naar richting Ankara? Het zou prettig zijn als het Europees parlement nu zou zeggen... meneer Erdogan, hier zijn we niet van gediend. Want dit is een schandalige uitspraak en leidt ook tot niets. Hm. Dus ik hoop dat mijn collega's dat ook willen doen. Uh, uh, meneer Staes, uh, Turkije bij monden van hun minister van Buitenlandse Zaken heeft ook gezegd... en dat is misschien iets waar Europa uh, um, uh, misschien wel één lijn kan trekken... en zich in elk geval op kan bezinnen. Die, hij zegt, sinds uh, de Arabische lente gelden er andere normen in het Midden-Oosten... Uh, zie Turkije, maar zie zeker ook Egypte. En daar zal het Westen aan moeten wennen en Israël ook. Ja, ik denk dat het, het, het harde taalgebruik van de, van de Turken nu echt, en daar ben ik het wel eens met meneer Van Balen, dat, dat helpt niet vooruit. Dat, dat is niet een, een sfeer creëren om, uh, om tot, uh, tot dialoog te komen. En uh, het conflict in het Midden-Oosten, of de vele conflicten in het Midden-Oosten, kunnen alleen maar opgelost worden door dialoog. Maar soms ook door, uh, door eventjes een duwtje in de goede richting uh, te geven. En ik denk dat wij, we hebben handelsakkoorden met Israël, uh, om het bij het israëlisch uh, palestijnse vraagstuk te houden. We hebben handelsakkoorden. We hebben middelen om de Israëli's in een aantal richtingen te duwen... waarbij het bestaan van de Palestijnse staat gevrijwaard wordt. Het, het feit dat daar kolonies zijn in de Westelijke Jordaan over... dat daar een ongelooflijke muur, veel groter, veel langer... en veel dikker en veel hoger dan de muur van Berlijn in de tijd... wordt gebouwd op Palestijns grondgebied. Ook dat is onaanvaardbaar. Ja. En ik denk dat we daar onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Meneer Van Balen, ondanks die verdeeldheid in Europa... Wat kan Europa nu doen om wat aan die situatie in Gaza te doen? Vanwege de verdeeldheid bar weinig. Uh, het zal moeten komen van president Obama. Die is net herkozen. Die kan wat doen. Die wordt zowel in Egypte serieus genomen bij de Palestijnen en bij de Israëli's. Uh, en Turkije neemt Amerika serieus. Dus ik denk dat Amerika het voortouw moet nemen. En Europa zou dat kunnen steunen. Europa steunt overigens de Palestijnen financieel. En kijk, er gaat veel geld ook naar de Gazastrook maar naar de Westbank. Uh, maar Europa, als het gedeeld is kunnen we weinig bereiken en dan moeten we Amerika het voortouw laten nemen. Fred Stroobans, onze Europa-watcher, er werd vanmiddag, uh, wordt vanmiddag in het parlement... ook gediscussieerd over uh, Gaza, maar ook over het buitenland... en veiligheidsbeleid van de EU, waarvan wij, en dat is natuurlijk geen nieuws... net van twee van de leden van het parlement horen, dat dat er eigenlijk niet is. Uh, niet alleen nee. verdeel, nou, vanwege de verdeeldheid. Waar wordt er dan eigenlijk vanmiddag over gediscussieerd? Bijvoorbeeld als het gaat om Gaza, wat doet men dan? Nou ja, ik, het, het is niet alleen Gaza, heb je hebt ook de kwestie Syrië, hè, uh, waar vanuit Europa heel weinig uh, gebeurt of heel weinig signalen worden, worden uitgestuurd. Um, er is iets heel bizars hè, in, in Europa aan, aan de gang. We hebben nu mevrouw Ashton, die heeft toch een beetje een staf, dacht ik, van uh, bijna 3000 uh, mensen, diplomaten, alles erop en eraan. Maar er is niet zoiets als een coherent, samenhangend, uh, geglobaliseerd buitenlandbeleid van mm -hmm. de Europese Unie. Het parlement, het parlement inderdaad zal vanmiddag ook zeggen dat er niet alleen geen samenhang is. Maar er wordt ook er wordt helemaal niet samengewerkt. Er zijn ook geen prioriteiten. Het is een beetje vreemd. Hè? Je ziet die asymmetrie ook tussen de landen. Je ziet dat bijvoorbeeld wat de eurocrisis betreft, dat Duitsland het voortouw neemt. Maar als het over internationale samenwerking gaat, dan hoor je of zie je van Duitsland niks. Nee, dan wat, weer wie, wie springt er dan weer in het gat? Dat is een land als Frankrijk of Groot-Brittannië. Het blijft een wonderlijk de... fenomeen, Europa. Ja, Fred, Fred Schrobans vanuit ja. Straatsburg, heel hartelijk bedankt. En de Europarlementariërs Hans van Balen en Bart Staes, stevens, hartelijk dank. Zeer bedankt. En tot een volgende Graag keer. Graag gedaan. Einde van de villa. Wij zijn er morgen weer vanaf half vier. En zo meteen na het nieuws van half vijf hoort u het oude vertrouwde geluid... van het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. Tim. Met het zwaartepunt uh, Tessel, het kan niet anders ligt in de conflictgebieden. Uh, Israël, Gaza, we gaan naar de grens van Turkije met Syrië. Maar ook en vooral Congo. Je hadden daar ook al terecht een te gast over aan het begin van jullie villa. We spreken daar met verschillende mensen over ter plekke. Mensen die er van alles over weten uh, over vooral welke kant het op dreigt te gaan. En alsof we al niet genoeg buitenland hebben. we gaan veel veel verder weg. We gaan naar Mars. We hebben nog geen correspondent. We hebben hier wel gewoon op aarde iemand die ons gaat vertellen. hoe we die laatste geruchten nou moeten duiden. dat er inderdaad leven op Mars zou zijn geweest. Nou, de hoofdpunten van het nieuws en die krijgt u van Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Turkije heeft de NAVO om Patriot-raketten gevraagd. Het land wil de Patriots inzetten tegen aanvallen uit Syrië. Het verzoek kan gevolgen hebben voor het Nederlandse leger. Nederland is een van de weinige NAVO-bondgenoten... die over Patriot-luchtafweerraketten beschikt, beschikt. Op de westelijke Jordaan-oever worden steeds onrustiger. Demonstraties tegen de bombardementen op Gaza... worden met harde hand uiteengeslagen. Uit verschillende steden komen berichten over Palestijnen... die juichend de straat op zijn gegaan... na de bomaanslag op een bus in Tel Aviv eerder vandaag. Zeker twintig mensen raakten gewond. Een deel van de asielzoekers in het tentenkamp in Amsterdam-Osdorp is in hongerstaking gegaan. Ongeveer 30 van de 88 asielzoekers eten niet meer uit protest tegen hun situatie. Burgemeester van der Laan wil het tentenkamp ontruimen. En in Arnhem is een hennepkwekerij ontdekt waarin valstrikken waren geplaatst. Agenten kwamen de hennepkwekerij op het spoor na een melding van de eigenaar van het bedrijfspand. Binnen bleken de bovenste twee treden van een trap te zijn weggehaald. Volgens de politie was dat niet te zien, omdat er vloerbedekking was neergelegd. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANB verkeersinformatie Door de regen zijn de dagelijkse files langer dan gebruikelijk. Op woensdag, vooral bij Rotterdam, is het druk. In het westen valt veel regen. De langste files staan op de A13 Haag richting Rotterdam... voor knopert 9 kilometer. Op de A15 Europoort richting Rotterdam... tussen Spijkenisse en Nissen Vaanplein Vaanplein 10. Op de A20 richting Gouda... voor de Bresteplein 7 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Eep en Apeldoorn-Noord staat 5 kilometer.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 Omdat uw vermogen centraal staat en niet onze producten. Knap, niet zomaar een bank. Op doorreis in Burkina Faso kreeg ondernemer Dirk Smits een geweldig idee. Fietsen produceren in Ouagadougou. De lokale economie groeide, de infrastructuur verbeterde... en er was geld voor beter onderwijs. En Dirk's bedrijf was na twee jaar winstgevend. Jammer dat het bij een idee gebleven is. Had Dirk van Eco gehoord, dan had u nu op een fiets uit Wakadoo kunnen rijden. Want met onze kennis en uitgebreide netwerk helpen wij ondernemers als Dirk graag. Zowel hier als daar, Ico. Samen succesvol sociaal ondernemen. Hey en? Hoe was je business trip naar Barcelona? Oh, perfect. ochtends heen, s'avonds weer thuis. En ook nog goede zaken gedaan. Ondernemers boeken KLM Business Deals. Europa retour vanaf 199 euro. Boek vandaag nog op klm.nl slash businessdeals.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik en Lucella Carasso. Een goedemiddag. Gisteren hadden wij het om deze tijd nog over een eventuele wapenstilstand tussen Hamas en Israël. Vooralsnog is het een dag vol geweld. We gaan bellen met de EU-gezant voor Congo en omstreken. En ook met een hulporganisatie die mensen in het gebied heeft waar wordt gestreden. Bij de VVD zijn ze nog niet helemaal klaar met de manier waarop het regeerakkoord is gesloten met de PvdA. Zaterdag is een congres en daar worden wel wat eisen gesteld voor de toekomst. En de economische crisis raakt inmiddels ook huisdieren. Er zijn mensen die niet meer naar de dierenarts gaan omdat dat geld kost. En hun huisdier dan maar naar het asiel brengen. We zijn bij een asiel in Rotterdam. Ja, staakt het vuren tussen Hamas en Israël zit er niet meer in vandaag. Dat meldt de Israëlische krant Haaretz tenminste. Eerder vanmiddag werd een aanslag gepleegd op een bus in Tel Aviv. Daarbij raakten volgens de media in Israël zeker twintig mensen gewond. Volgens een rabbijn in Tel Aviv laat de aanslag zien dat heel Israël de frontlinie vormt. De hele state van Israël is een frontlinie. Er is geen no front en back. We are all in the front. And if if this is true, the bus today in Sol Boulevard is the best proof. Als iemand er nog aan twijfelde, dan is de aanslag op de bus het bewijs dat heel Israël de frontlinie vormt aldus de rabijn. Verslaggever Lex Runderkamp is in Israël. Lex, is, is die aanslag op de bus, inmiddels opgeëist? Nee, het is absoluut niet opgeëist. En er zijn eerste berichten vanuit het, de, de, de Israëlische regering. dat uh, Hamas niets met deze aanslag te maken heeft. Dus dat heeft zeg maar, de, de spanning die dreigt tussen Israël en de Hamas. Als er een bomaanslag in Tel Aviv zou zijn gepleegd door Hamas. Ja, dan had je bij wijze van spreken binnen een uur een invasie in Egypte kunnen verwachten. Of in Egypte, in Gaza kunnen verwachten. Maar dat is dus niet aan de orde. Wat voor scenario's gaan dan de, de ronde over wie achter deze aanslag zit, Lex? Nou ja, dat, ik, dat is echt allemaal speculatie. Maar het komt, er zijn een paar dingen waarvan men zegt... dit geeft ook wel aan dat het hier een heel professionele aanslag was. De bom die gebruikt is... Uh, is, is minder groot dan de enorme reeks bomaanslagen op bussen die tien jaar geleden in Israël plaatsvonden. Daar werd echt met heel grove bommen, uh, bommen gewerkt. Dit was een relatief kleinere, vandaar ook het, uh, dat het aantal slachtoffers uh, er minder is dan doorgaans gebeurde. Uh, dat is een belangrijk element. SSI's, de bomaanslag is niet opgeëist. Uh, dat is ook iets wat, uh, wat ze niet gewend zijn. Dus Dat geeft in ieder geval de stemming aan in dit land dat men denkt dat hier ja, ze weten niet precies wat, maar dat het op een of andere die er niet een uh, plan is geweest van Hamas of de, uh, de Islamitische Jihad. om een aanslag op uh, Israëlisch grondgebied te plegen. Hoe dan ook. Wel, welke invloed kan deze aanslag hebben. op de onderhandelingen over dat staakt-het-vuren. waar we al uh, een paar dagen over aan het praten zijn? Ja, je hoorde net de, de rabbijn spreken. Die, die, die, die, dat geeft aan dat het natuurlijk een enorme emotionele. Uh, boost geeft hier in Israël dat iedereen het gevoel heeft van wij liggen allemaal in de frontlinie. In die zin speelt zo'n aanslag zeker een rol. Maar uh, zolang duidelijk is dat het niet een gericht uh, aanslag is als onderdeel van de operaties van Hamas uh, uh, tegen Israël. Zolang het daar buiten gehouden kan worden op de een of andere manier zal het mm, geen enorme invloed op die onderhandelingen hebben. Want hoe staat het met die onderhandelingen? Wordt er op dit moment nog wel gesproken over een wapenstilstand? Uh, ja, Hillary Clinton is al de hele dag actief natuurlijk. Uh, Ban Ki-moon van de Verenigde Naties is actief. Uh, de, de, de Hillary Clinton is op dit moment in, in Egypte om uh, met uh, president Morsi te praten. Dus het, er wordt op allerlei hoge niveaus gesproken. Het meest pikante wat we eigenlijk doorhebben is, dat danken we ook weer aan die Israëlische krant Haaretz met zijn bronnen, dat er een meningsverschil zit binnen het uh, Israëlische kabinet. Uh, dat zou ook hierom gaan, dat er aanvankelijk gisteravond een afspraak was gemaakt tussen Hamas en de onderhandelaren aan de Israëlische kant. Dat ze zouden uitbreiden, de volgende twee punten. De grenspost van Gaza zou minder strikt. Gesloten worden, er zou meer verkeer voor Palestijnen en mensen uit, uit, uit, uit het Palestijnse gebied van Gaza naar Israël mogelijk worden, zodat ze niet opgesloten zitten in dat hele kleine stukje Gaza-stook. En daarvoor, eh, in, eh, in, als ruil zou Hamas ervoor gaan zorgen dat er geen raketten meer zouden worden afgeschoten vanaf de Gaza-stook. Een deel van de onderhandelaren aan de Israëlische kant wilde die deal sluiten. Maar nu, is, nu blijkt dat de premier Netanyahu en de minister van Buitenlandse Zaken van Israël... dat een veel te vergaande gebaar aan de, aan de Palestijnen vinden. En die hebben daar op de een of andere manier vannacht weer een stokje voor gestoken. Vandaar dat we gisteravond laat denk, dachten van dat bestand komt misschien vandaag. Maar er is gewoon on, on, on, onrust ontstaan en debat ontstaan binnen die regering. En daarmee lijkt het nu voorlopig weer even uitgesteld. Lex aan was dat vanuit Israël dat had al een tijdje aan te komen, maar het is nu ook formeel ingediend. Een verzoek van Turkije aan zijn NAVO-bondgenoten... om het luchtverdedigingssysteem Patriots in te kunnen zetten... als bescherming tegen eventuele aanvallen uit Syrië. NAVO-topman Anders Rasmussen bevestigde dat vanmiddag. En Wilco Boom in Den Haag, want er we natuurlijk met jou, weten dat Nederland deze uh, patriots heeft. Het verzoek dat cirkel al een tijdje rond in Den Haag, gaat het ook gebeuren? Nou, dat zit er wel uh, duidelijk aan te komen. En daarmee raakt Nederland dus betrokken bij de oplopende spanningen tussen Turkije en Syrië. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken, vanmiddag toevallig in de Kamer voor een debat over de Europese Unie, die maakte in dat debat bekend dat het verzoek om steun is binnengekomen bij de NAVO en in Den Haag. En hij hij zei het als volgt: Sures heb ik de Kamer de volgende, een brief met de volgende tekst gestuurd. Uh, Turkije heeft vandaag een verzoek om bijstand ingediend bij de NAVO. Het gaat om de inzet van patriot systemen voor het beschermen van de bevolking en het grondgebied van Turkije. Nederland is een van de lidstaten die over patriot systemen beschikken. De regering onderzoekt de wenselijkheid en de mogelijkheid van een bijdrage. We zullen u, uw Kamer, voorzitter, daarover op korte termijn nader uh, informeren. De regering die gaat zich dus op het verzoek van de NAVO beraden, zegt Timmermans. Maar we mogen er wel van uitgaan dat Nederland dit verzoek gaat honoreren. Haagse bronnen melden al dagen dat uh, het kabinet dit wil gaan doen... als het verzoek er eenmaal zou zijn. En nu is het dus zover. Um, het is ook niet onlogisch, want Nederland is een van de weinige NAVO-landen... die dit kan doen, want alleen de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland... hebben de beschikking over dit type afweergeschut, de Patriot. En dat is een type dat kan worden ingezet tegen vliegtuigen, tegen helikopters... Maar bijvoorbeeld ook tegen raketten. En de dingen vliegen 5000 km per uur. Dus je moet er heel snel vooruit als je er niet door geraakt wil worden. Dus als het keurig NAVO-lid heeft Nederland eigenlijk helemaal geen keus? Um, ja, een keus wel. Maar uh, Nederland gaat ervan uit dat uh, uh, het land deel uitmaakt van de NAVO. De gezamenlijke verdedigingsorganisatie. Net als Turkije. En uh, op die grond wordt het logisch gevonden om uh, die medewerking te verlenen. Turkije is een aantal keer getroffen door raketten uit Syrië. Er is ook een Turks toestel neergehaald boven Syrië. Turkije voelt zich dus onveilig. Heeft zelf niet de beschikking over dit geavanceerde luchtafweersysteem... en daarom dat hulpverzoek bij de NAVO uh, neergelegd. En dat is ook al eerder gebeurd in 2001 en 2003 ten tijde van de Golfoorlog. En toen zijn de Nederlandse patriots ook uh, tijdelijk in Turkije geweest. Zeg, wanneer neemt het kabinet hier een besluit over... Nou, Dat kunnen we heel snel verwachten. Er is achter de schermen al lang over gesproken... omdat het uh, ja, in de wandelgangen was duidelijk dat het eraan zat te komen. Formeel moet de knoop nog worden doorgehakt... en daar zullen wel wat voorwaarden aan uh, die Patriot-beschikbaarstelling worden verbonden. Dus ze mogen bijvoorbeeld niet worden gebruikt om een no-fly-zone boven Syrië te handhaven. Die, die, die no-fly-zone is er overigens nog niet. Dat zou Turkije wel heel graag willen. Uh, maar uh, daar gaat Nederland niet aan meedoen. En hoe ligt het uh, in, in de Tweede Kamer? Want de Kamer moet natuurlijk uiteindelijk wel toestemming geven. Uh, nee, dat is niet zo. De Kamer oh. hoeft uiteindelijk huh? geen toestemming <laughs> te geven. Um, maar uh, de, het is wel duidelijk dat de meeste partijen dit steunen. De regering kan het eigenmachtig beslissen. Maar de regering wil natuurlijk wel graag uh, de steun van zoveel mogelijk partijen hebben. Dus het is ook wel gesondeerd. Nou, het is duidelijk dat de meeste partijen het steunen. Ook bijna alle oppositiepartijen vinden het logisch... om een NAVO-partner bij te staan. De redenering is dat het zo hoort in een verdragsorganisatie. Uh, Alleen de PVV is tegen, bleek vanochtend nog in een debatje over de NAVO. Want de PVV vindt dat er geen serieuze dreiging uitgaat van Syrië... in de richting van Turkije. En uh, de PVV vindt bovendien dat Turkije als moslimland... ook eigenlijk helemaal niks te zoeken heeft in de NAVO. Welkom Boom, dankjewel voor jouw verslag vanuit Den Haag. De oorlog in het oostelijk deel van Congo lijkt zich in snel tempo te gaan verspreiden naar de rest van het land. Nu de rebellen de stad Goma grotendeels beheersen, hebben ze hun zinnen naar eigen gezeggen gezet op Bukavu. Dat ligt 180 kilometer ten zuiden van Goma. In Goma is correspondent Kees Broeren en daar vertelt hij hoe het nu is, een dag na de inname door de rebellen. Wat je ziet is dat de mensen proberen hun leven weer op te pakken. Dat wil zeggen, in Goma uh, stad uh, gebeurt dat... Nou, mondjesbaat. Uh, de meeste wikkels zijn nog gesloten, maar mensen begeven zich in elk geval weer op straat. Dat doen ze deels uh, uit nieuwsgierigheid om elkaar te zien... maar ook om uh, ja, zeg de rest van de gezette strijd in de stad te aanschouwen... en verderop in de stad, ook om te zien hoe de strijd zich verder ontwikkelt. Want vandaag waren we ook aan de rand van Goma richting Sake en verder naar het zuiden richting uh, de plaats Kavu in de provincie Zuid-Kivu. En daar zagen we wat wagens die waren uitgebrand, het denkt was verlaten opnieuw. Lichamen van een soldaten die uh, op straat waren, kortom... De getuigen van een strijd die daar heeft plaatsgevonden en die zich voortzet in Congo, want de rebellen zeggen ook dat ze het niet bij Komen willen laten, dat ze ook Bukavu willen innemen en meer dan dat dat uiteindelijk voor hen de hoofdprijs is, Kinshasa, de hoofdstad in het westen van Congo. Kees Beroeren was dat, uh, noemde de stad Bukavu en de hulporganisatie Coordate heeft daar een kantoor. Jos de Voogd van Coordate, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat, wat vertellen de mensen van, van uw organisatie die daar zijn over de situatie in Bukavu? Ja, nou de, de mensen van ons kantoor, uh, die maken zich grote zorgen. Uh, omdat inderdaad uit de berichtgeving blijkt dat de rebellen zich aan, aan het verplaatsen zijn naar het zuiden. En... Er zijn ook nog onbevestigde berichten, zeg maar dat uh, rebellen zich aan het groeperen zijn ten zuiden van Boukavu. Dus dan zou je denken dat uh, Boukavu aan twee kanten kan worden ingesloten. Nou zijn het allemaal berichten en uh, niks is zeg maar, goed uh, bevestigd, maar de mensen van ons kantoor maken zich grote zorgen. En vandaag is dus ook de beslissing gevallen om ons kantoor zeg maar, te, ja, te gaan sluiten en in ieder geval om de, uh, onze buitenlandse staf uh, uh, te evacueren. En, en, en de staf uit Congo zelf, die mensen die blijven daar dan? Ja, dat, dat wel. Kijk, ja, nogmaals, het is heel erg onduidelijk wat er gaat gebeuren en ook wat de rebellen van plan zijn. Maar het is wel zo dat uiteindelijk, kijk, ons kantoor is nu nog open. Op termijn morgen zal het, zal het dicht gaan. Dan zal het, kijk, de verwachting is zelfs zo dat, dat, dat vrijdag, zeg maar, Bukavu zou... Moeten gaan worden ingenomen door, door de rebellen. Dat betekent gewoon ook dat lokale staf, uh, ja, die gaat naar huis. Uh, en, uh, uh, maar die blijft wel ja, in de stad of bij familie elders, zeg maar. En waar haalt uh, KoorDe dan de informatie vandaan dat dat überhaupt op handen is en dat dat dan misschien zelfs ook vrijdag gebeurt? Hoe, hoe kom je aan je informatie? Ja, nou het is een hele dag uh, vandaag uh, aan vooraf gegaan om, om tot die beslissing te komen. We uh, zijn. Uh, kijk, we hebben contact ook met andere internationale NGO's. Ook, uh, uh, vanuit die hoek uh, wordt word veelal de, de, de, de buitenlandse staf geëvacueerd. Dus we staan in contact met, met zusterorganisaties. We hebben ook zeg maar, contacten in Goma zelf met. Uh... Uh, ja, lokale uh, Caritas-organisaties. Um, dus ja, je zit gewoon in een netwerk. Um, en, en, en, en, en daar haal je informatie uit. En um, ja, de lokale staf heeft ook gewoon... Uh, ja, heeft familie in Moukavu, uh, heeft ook connectie in Goma. Dus ja, je, je probeert eigenlijk uit allerlei bronnen je informatie te halen... en op, op die grond een goede beslissingen te nemen. En wat is daarbij uw indruk van de steun van het VN-Vredesleger... die toch ook niet in staat zijn geweest om in Goma het regeringsleger te helpen? Zijn ze daar wel toe in staat, denk je? Nou ja, dat, dat is ook. Uh, kijk, een van de redenen om ook uh, zeg maar ons buitenlandse staf weg te halen. is het feit dat die zich niet echt veilig voelen. Uh, merken dat er uh, ja, toch een bepaalde vijandigheid uh, uh, komt of gaat heersen. omdat de VN zo ja, faalt eigenlijk. Omdat de VN niet heeft ingegrepen in Goma. Uh, als dat hetzelfde zou gaan gebeuren, als, als, als, het is natuurlijk een kwestie van als, maar als de rebellen doorstoten naar Bukavu uh, en de stad zouden innemen en als de VN ook daar niet iets doet, dan betekent het wel dat mensen zich vijandig uh, uiten richting, buitenlandse, uh, richting buitenlanders, richting uh, niet congolese staf. En daarom wordt het uh, kantoor in ieder geval tijdelijk gesloten in Bukavu. Jos de Voog van Koordheed, dank voor uw toelichting. Straks gaan we het hebben over de tandartstarieven voor 2013. Na een mislukt experiment dit jaar stelde de tandartser die niet meer zelf vast. Dat doet nu weer de Nederlandse Zorgautoriteit. Verkeersinformatie. Goedemiddag, Gert van Gerretsen. Middag, Lucella. De dagelijkse files in de Randstad zijn langer dan gebruikelijk. Het heeft te maken met de regen. En op de A50 tussen Arnhem en Zolle is een ongeluk gebeurd. Er staan daardoor in beide richtingen files bij Apeldoorn van 6 kilometer. Door een aanrijding rijden tussen Roosendaal en Breda geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1 Journal. met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De gemeente Horen komt met specifieke regels... waaraan vechtsportgala's moeten voldoen. De gala's zijn omstreden en veel lokale bestuurders... die worstelen met de vergunningen. Horen denkt nu de oplossing te hebben. Kickboksen heeft nou niet zo'n goede naam in ons land. Bij zogenaamde vechtsportgala's gaat het nog wel eens mis. Twee weken geleden in Zeitaard viel er een dodelijk slachtoffer. De dode is een man van 35. Hij was de kickboxpromoter. Dat was een knokpartij. Uh, Daarna nou werd hij geschoten. In mei 2011 liep ook een kickboxschalen in Hoorn uit de hand. Toeschouwers in het sportcentrum Vredehof gingen met elkaar op de vuist en gooiden stoelen naar elkaar. Anderen probeerden in paniek weg te komen. Op dat moment uh, heb je wel eventjes uh, de buik uh, vol van uh, zoiets. zegt de burgemeester van Hoorn. Onno van Veldhuizen. Dan denk ik natuurlijk ook van hoe kan zoiets ontzettend uh, misgaan. Er kwam een verbod van twee jaar voor dergelijke galas in Hoorn... en er werd een onderzoek gestart. Daaruit kwam naar voren... dat er ontzettend veel mensen in Hoorn kickboksen, 1500... En dat die tak van sport veel enthousiaste mensen kent, maar heel slecht georganiseerd is. En ook dat in 25 tot 50 procent van alle georganiseerde galas er toch criminele antecedenten zijn. Horen nam het voortouw en heeft een aantal regels bedacht waaraan de organisatie van dergelijke galas moet voldoen. Opnieuw burgemeester van Veldhuizen. Er zit veel ellende bij de VIP-tafeltjes en de betaalkamertjes. Zwart-zwart uh, geld, zwart-wit geld. En dat moet afgelopen zijn, want ik denk dat er 25 tot 25, 50 procent... dat die daar een oorzaak in Zulzicht. vinden. Er wordt met zwart geld betaald, in speciale ja. kamertjes. Ja. De wedstrijden worden betaald. Ja. Ja. En daar zit een hoop fout. Ja, dat trekt de verkeerde mensen met het verkeerde geld. Uh, en ik denk dat je dat moet ontmantelen. Dus uh, we gaan niet zeggen... We verbieden sponsoring. We gaan ook niet zeggen, we verbieden betaling. Maar het is wel allemaal keurig volgens de regels van de fiscus. En je moet het laten zien. Verder zal er een beperking komen op het schenken van drank. Komt er een leeftijdsadvies en zullen er detectiepoortjes komen bij de entree. Maar bovenal zal de organisator officieel erkend moeten zijn. Je krijgt pas een vergunning. Als je aangesloten bent als kickboxer, als organisator... bij een erkende kickboxbond. nou, er is er maar één... Dat is de FOG, dus de KNVB van de vechtsporten. Daar zul je bij aangesloten zijn. Die hebben goede spelregels, die hebben de goede controle. En dan kunnen wij gaan kijken wat we kunnen doen. Organisatoren moeten dus clean zijn en de FOG gaat ze filteren. Henk Verschuur is voorzitter van de FOG. Dat die organisatie bijvoorbeeld moet voldoen aan de richtlijnen van goed sportbestuur. Dus transparante organisatie, goed geleid, goede statuten. Uh, registratie van alle leden. Dat het nooit meer fout gaat, zover wil Verschuur niet gaan. Ik kan niet zeggen nooit, nooit. Maar wat ik wel kan zeggen is, is dat de, de regels die wij hebben... de manier waarop wij werken en hoe we dit soort gala's organiseren... Uh, de risicokans verkleint. Verschuur is blij met de regels waar de gemeente horen nu mee komt. Ik denk dat uh, gezien de beweging die je nu ziet bij vele gemeenten... en mogelijk ook de angst en de onbekendheid die er heerst... dat uh, als je dat allemaal meeneemt dan zou dit wel eens de redding kunnen zijn... voor de ringsport als reguliere sport in Nederland. Vrijdag zullen de gemeentes in Noord-Holland-Noord... de voorstel uit horen waarschijnlijk overnemen. In januari hoopt men op een landelijk congres... meer gemeentes te winnen voor deze regels. Een verslag was dat van Mark Hamer. Tijd voor het weer, Marco Verhoef. Marco, vrij koude dag, in ieder geval koude wind. Ja, ik vond hem ook uh, dun, zeg ik dan altijd maar. Dun? Uh, ja, zo'n windje die overal doorheen waait. Hè. Of je nou een, een winddichte jas aan hebt, nou, een goede zal ongetwijfeld helpen. Maar ik vond het inderdaad ook uh, fris. De temperaturen lagen lange tijd, zo rond een graad of zeven. En uh, de wind trok ook wat aan. Ja, en die combinatie maakt inderdaad al voor het gevoel, inderdaad, uh, nou misschien een beetje waterkoud. En er kwam een storing aan. Is, ja. is die storing inmiddels actief? Ja, zeker. Ja, het heeft in Hilversum al wat geregend. En er trekt ook nog wel wat ja, we regen. We zitten hier altijd zonder ramen. He. Het is een bekend ja. verhaal. Geen ja. idee hoe het buiten is. Ja, gelukkig kan ik wel naar buiten kijken. En inderdaad, er is wat regen voorbij getrokken. Het hoort bij een storing die op dit moment nog voor de kust ligt. Gaat een beetje langs de kust richting de wadden trekken. En dat brengt niet alleen de wolken en de regen met zich mee. Maar ook een windveld. En dat windveld gaat een belangrijkere rol op uh, eisen. Uh, wordt allemaal wat prominente Regen, ach ja, dat hebben we al altijd wel een keer. En maar wind is niet altijd even krachtig. Uh, sterker nog, hij wordt hard langs de kust, windkracht 7. Zeeland misschien zelfs even windkracht 8. En dan moeten we ook rekening houden met windstoten tot zo'n 90 km per uur. En dat dan in de kustprovincies. Dus Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. Misschien laat ook wel Friesland en uh, het Waddengebied. Maar de rest van Nederland, ja goed, het zal wel wat harder gaan waaien. Maar overlast zal dat niet met zich meebrengen. De rest van de week, hoe gaat die verlopen, denk je? Wisselvallig. Morgen is een uh, best aardige dag. Want die storing trekt weg en de achterklaart het op. Dat gebeurt vannacht al. En dan wordt het ook droog. Morgen geregeld zon. Droog weer. 8 tot 10 graden. Wel nog steeds een stevige wind. Vooral in de kustgebieden kan het uh, krachtig waaien. Windkracht 6. En dan hebben we vrijdag weer een uh, storing met wat regen. Zaterdag een paar buien tot zon. En zondag misschien wel weer zo'n lage drukgebiedje. die je uh, al dan niet gemeen kan uitpakken. Maar goed, of dat gebeurt, dat is allemaal nog uh, te ver weg. Blijft in elk geval wisselvallig. Marco Voef, was dat. Nieuws over uh, het gebit, want de orthodontist die wordt goedkoper. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de tarieven voor volgend jaar bekendgemaakt. En dat zijn dan weer vaste tarieven. Want minister Schippers van Volksgezondheid... heeft het experiment met de vrije prijzen na een jaar gestopt. Hanneke Miedema van de Nederlandse Zorgautoriteit, goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaat een beugel kosten in 2013? Ja, dat hangt heel erg vanaf wat voor beugel je gaat uh, laten aanmeten. De standaardbeugel voor een standaard kind. Dat, dat, hangt er, dat hangt er heel erg van af. Maar in ieder geval wordt die uh, 16% goedkoper vergeleken met 2011. Dus, dus wat, wat, wat voor bedragen denk je dan? Ja, dat, dat kan ik u niet nee. zeggen. Maar wat ik wel kan bijvoorbeeld kan zeggen... stel je voor je hebt een beugel, een, uh, een plaatjesbeugel... en je gaat naar je orthodontist om uh, de maandelijkse controle te doen. Dan was die controle uh, 43,50 euro en dan wordt die nu 37,50 euro. Hoe dus kan dat? Dus daar zet ik de stuk ja. vanaf. Ja, 16 procent zegt u. Hoe kan het dat een orthodontist goedkoper wordt? Nou, dat, dat, heeft, dat is, heeft een heel lange geschiedenis, maar uh, we hebben een hele lange discussie gehad met orthodontisten over hun tarieven. Wij vonden dat die goedkoper konden en zij uh, niet, dus er zijn heel veel rechtszaken er over geweest. Uh, vlak voordat de tarieven vrij waren, hebben we de tarieven voor het eerst met uh, 16% verlaagd. En dan moest nog een andere 16% vanaf. Nou, toen gingen de tarieven vrij, dus dat kon niet. En nu ze weer vast uh, worden Halen we die 16% weer af? Want even met u meerekenend, want volgens u konden die tarieven wel 32% lager in totaal, nietwaar? Ja. ja. Is, en als ik die 16 bij die 16 tel, dat is nu dan ook gebeurd? Dat, ja, dat is gebeurd. Het enige verschil is dat er dan nog een uh, inflatiecorrectie, een indexatie heeft plaatsgevonden. Van pakken bij het 4% of zo? Ja, 4,5%. Nou, als het bij de orthodontist kan, kan het dan bij de tandarts ook? Uh, nee, ja, dat hebben we, we hebben die tarieven zo, zo, uh, zo ooit onderbouwd. We gaan volgend jaar wel een nieuw kostenonderzoek doen. Dus dan gaan we weer opnieuw alle tarieven bepalen. Uh, dus dat zou kunnen, maar uh, vooralsnog uh, is daar geen aanleiding toe. Wa waarom niet? Uh, omdat we nu, uh, omdat we maar een half jaar hadden om de tarieven te, uh, opnieuw te berekenen, nu het experiment stopt, hebben we snel uh, een oplossing gezocht en de tarieven van 2011 genomen en daar de inflatie bovenop gedaan, zodat uh, alle tandarts en alle mensen gewoon een tarief hebben straks op 1 januari. Ja, u bent blij dat dat experiment met die vrije tarieven inderdaad achter de rug is? Nou, daar doe ik verder geen uitspraak over, maar uh, dit is wat we nu moeten doen van de minister. En uh, uh, wij zijn ervoor om tarieven te berekenen en naar de markt te kijken. Dus dan uh, is dit onze job. En wanneer denkt u dat u dat met betrekking tot de tandartsen hebt gedaan? Uh, nou, dat hebben we nu gedaan, want we hebben nu de tarieven weer berekend. En volgend jaar gaan we dan dus opnieuw de tarieven onderbouwen met een kostenonderzoek. En de eerste stap gezet, de orthodontist die gaat lagere rekeningen naar de patiënten sturen. Ik dank u hartelijk, Hanneke Miedema van de Nederlandse Zorgautoriteit. Graag gedaan. Goedemiddag. Het is bijna vijf uur. Na het nieuws van vijf uur zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan hebben we een gesprek met Koen Vervaken. Dat is de EU-gezant voor het Grote Merengebied... waar uh, Congo ook in ligt. Waar nu die grote problemen zijn met de opstandelingen... tegen president Kabila. Dat en meer leven op mars... Zijn er zijn ook weer geruchten van leven op Mars. Eens in zoveel tijd uh, steken die de kop op. Maar het schijnt nu echt een doorbraak te zijn. Dus we gaan eens even horen wat oh, dat is. Heel nieuwsgierig. nieuwsgierig. Mars, we komen eraan. Vanavond BNN Today. Ai. Vanavond om half negen op Radio 1. Ai. Luister en kijk mee op radio1.nl. Rutte en Samson lijken fysiek niet op van Nadra, maar ook niet eens een heel klein beetje. Dacht je nou echt dat ik je zat af te kappen? Nee, tuurlijk niet. Jij ja, nee. houdt van mij. Aan je lippen hingen we. Nee, je moet ook eigenlijk blijven. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Slimme ondernemers? Dan denk je aan de man van de zeskleurige puzzel... in de vorm van een kubus uit 1980.